uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De overstromingen in Peru zijn de zwaarste in bijna 20 jaar. Volgens premier Zavala zijn er inmiddels zo'n 600.000 mensen getroffen. Het dodental sinds het begin van het jaar staat op 72. Het regent dit jaar uitzonderlijk veel in Peru. De rivieren en de riolering kunnen dat niet aan... wat in grote delen van het land heeft geleid tot overstromingen. Ook de hoofdstad Lima is getroffen. Sinds begin deze week hebben de inwoners geen stromend water meer... De problemen zullen voorlopig aanhouden. Verwacht wordt dat het de komende twee weken blijft regenen. Unilever bereidt de verkoop voor van enkele voedingsmerken... waarmee het zo'n 7 miljard euro hoopt op te halen. Volgens de Sunday Times is de verkoop bedoeld... om morrende aandeelhouders tegemoet te komen. Die werden ongerust toen Unilever vorige maand... een overnamebod van Heinz Kraft direct van de hand wees. Volgens Unilever bood het bod geen financiële of strategische voordelen... voor de aandeelhouders... Maar vorige week bleek dat 53% procent van de beleggers welwillend stond tegenover het Amerikaanse bod. Een uitslaande brand heeft vanochtend in Waalre bij Eindhoven een pand met drie bedrijven in de as gelegd. Tot in de verre omgeving waren rookpluimen te zien. In het gebouw lagen onder meer archieven van de gemeente Waalre. De gemeente huurde de ruimte omdat er in het tijdelijke gemeentehuis van Waalre geen plaats meer was. Het gemeentehuis zelf brandde in 2012 af na een aanslag... Destijds gingen er archiefdozen verloren, vandaag konden ze door de brandweer worden gered. De Maleisische politie is enkele nieuwe verdachten op het spoor... in de zaak van de vermoorde Noord-Koreaan Kim Jong-nam. Onder hen is een belangrijk persoon, zegt de politiechef zonder in details te treden. De in onmin geraakte halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... werd vorige maand omgebracht op het vliegveld van Kuala Lumpur. Het weer veel bewolking, van tijd tot tijd wat lichte regen of motregen...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 Tijdens de AutoMax Street Power. De hele middag nog van allerlei evenementen op het circuitpark. Dus racefans, haast u naar dit geweldige evenement. Dat zijn mooie auto's hoor. Ik heb ze vanmorgen weer uh, mogen bewonderen. Ja, ja. Nou, Zijn ik u lekker op je bekom te ja, kijken? Precies. Ja, precies. <laughs> Heel goed. <laughs> en de klassiek liefhebbers natuurlijk om drie uur... Classic Concert Lipstick Percussion Duo.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 van Europa in de Eurobreakdown met Maurice Mulder. En dit is een van de hoogste platen uit uh, die hitlijst van uh, dit moment. De nieuwe single van Ed Sheeran, hoor je, en Shape of You. ZFM 24 uur per dag, radio vanuit uh, Zandvoort. Maar we zijn daar ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. TV. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. En via Sigo uh, Digitaal, ook te ontvangen op kanaal 40.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 Disco maar beginnen hè? He? Heerlijk, Yo, de TSOP. Op het zo vorige week eh, draaiden we deze plaat ook. Toen hadden we het erover. Nou, ik zei, volgens mij komt hij uit de jaren 70. Toen zei jij, jij ja, wel begin jaren 70 dan uh, waarschijnlijk. <laughs> nou, ik heb het even opgezocht, 1974. Nou, dus, nou ja, allebei gelijk. Het kwam uh, allebei uit. Inderdaad, ja. TSOP, een lekkere disco-klassieker uit de jaren 70. Het stond het nieuws in het kort, want er is wel weer het een en ander gebeurd. Nou, vrij weinig. Dan kan er, het is een rustig weekendje.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 Why oh, you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jumping Keep up Players only eh? Come on Put your raise razor to the moon What's your choice? Of what I am, poems I speak, are plugged too tight. Please, oh please, let plug to be himself, not what you read. Alright, right is wrong when hype is written on the soul. They lie, that style is surely our own thing, not the false disguise size of shoulders. They lie, soul is from the soul, and in fact I can't deny, strictly from the Dan Call stuffy and from me, myself and I. It's just me, myself.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 Ja, best druk zo in je eentje hoor. Mm. Je hoorde Mima Marcel de single van De La Soul. Nou, ik ben blij dat jij erbij bent op het jouw vraag. Dat ik niet alleen dit programma hoef te doen. Nee, oké. Okay.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 Dan te ik Ruim 12 graden is voor Een heerlijk zonnetje, wat wil je nog meer? Dan deze muziek op de radio. En die keek, lees als van en duella el corazón. Nou eens even kijken of dat mooie weer van vandaag ook de komende dagen stand houdt, Albert-Jan. Ja, het is vandaag over het algemeen bewolkt, maar begon aanvankelijk nog met wat regen.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 Al dus Rico Schreudel. best wel lekker weer dus de komende dagen. Dat is mooi voor het volgende weekend, hè? Ja, want daar staan we op locatie, hè? Ja, die zaterdag staan we op locatie. Ja, de zaterdag. Dus hoe gaat het weer dan worden, Weerman? Prachtig weer. Wel frisjes, maar wel het zonnetje. Oké, heel goed. Daar hou ik je aan, hè, trouwens. Oké. www.meteopagina.nl of www.ricoweer.nl voor meer weer. Dat was het weer.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 Try on all your nights like this. Put some spice. Vooral dat stemmetje, hè? Zal De nieuwe single van Kelvin Harris. Wederom een grote hit voor hem: jorde de single Slides. Ja, hockey Bloemendaal HGC. Momenteel tussenstand daar 5 tegen 1. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the There is Many battles are lost But you'll never see the end of the road While you're traveling with me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 rokjes waar we weer komen. Je He? de single van uh, Ricky Martin. Lekker alvast een uh, klein beetje in de zomer. stemming komen bij CFM. En Penta CFM Race Radio. Pit Report. Pit report. Ja, even een uh, speciale Pit Report, want de Max Verstappen Racing Days gaan er weer aankomen, Obeltjan. Ja, ik heb de, de kalender van het circuitpark Zandvoort bekeken. En het staat weer overvol met prachtige evenementen. Waar vandaag natuurlijk de Automax Street Power Races op het circuitpark Zandvoort. Dus als u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 Het gaat een uh, mooi weekend worden op zo'n 20 en 21 mei. De familie race daar driven bij, onze eigen Max Verstappen. Die is volgende week even in actie uh, in o Australië. Wat loopt we kijken? De tussenstand Excelsior Ajax 1-0. Wat zei je? <laughs> de tussenstand Excelsior Ajax 1-0. Nee, he, nee, ja. nee. Maar en, uh, de we... luisteraars hebben we nog even te goed. De eindstand van Bloemendaal HGC, de topper in de hoofdklasse de hockey. Eindstand 5-2. Zometeen het volgende uur van Sanford op zondag.